9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff neemt afstand van het concept Klimaatakkoord. dat eind vorige maand is gesloten. Dat meldt de Telegraaf. Volgens Dijkhoff is de kans dat hij het akkoord letterlijk zal uitvoeren nihil. Het 200 pagina's dikke akkoord bevat 600 maatregelen... om de CO2-uitstoot te beperken. Dijkhoff heeft kritiek op coalitiepartners D66 en ChristenUnie... en zegt dat de discussie wordt gedomineerd door drammers... zoals zijn D66-collega Jetten. D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd... het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou, dat ga ik niet doen. Al dus de VVD'er. De politiebonden hebben geen goed woord over voor de uitspraak van premier Rutte... dat die raddraaiers met oud en nieuw het liefst in elkaar wil slaan. In TNOs Radio 1-journaal zei voorzitter Struis van politiebond NPB dat dit soort stoere taal niet helpt. Volgens Struis moet Rutte een voorbeeld zijn en niet zulke taal uitslaan. De NPB ziet meer in een verbod op zwaar vuurwerk... en het instellen van vuurwerkvrije zones. De bond heeft na de opmerking van Rutte volgens Struis... veel e-mails gekregen van verontruste leden. Politiebond ACP pleit voor een landelijk vuurwerkverbod. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie is ook voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De nieuwe gouverneur van Florida heeft alsnog de politiechef van het Amerikaanse stadje Parkland ontslagen. Vanwege het optreden van de politie tijdens een schietpartij op een middelbare school. Een voormalige leerling schoot daar een jaar geleden 17 mensen dood. In een rapport staat dat de politie te lang buiten bleef wachten tijdens de aanslag. Ook waren de agenten slecht getraind. Gouverneur DeSantis van Florida had in een zijn verkiezingscampagne al gezegd... dat hij korte metten zou maken met de verantwoordelijke politiechef. Dan nog het weer. Bewolkt. In de loop van de ochtend regen. Later weer vaker droog en het wordt 6 tot 9 graden. Morgen regen en veel wind. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu, Toebak leeft. Tobak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft. Bij Zierven. Het heet Lady Hawk en My Delirium hier in de zaterdagmorgen. Welkom bij dit radioprogramma. Het is er weer tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Volgens mij hebben we er alle twee zitten lezen, maar... Het buskruidramp in Leiden... Eh. hoor je er dan? Wat? Het hoor, je er dan? Ja, kan het, hoor je dan? Ja, kan je het dan? Ja, vier uur s middags... Uh, het was onder de Franse bezetting nog. Er was een schip van Haarlem naar Delft gevaren. En aan boord was er dan 37.000 Hollandse ponden. En als je het omreken naar kilo's... is dat uh, bijna 18.000 uh, kilo aan uh, spring, springstof was in een boot geladen. En ze gelezen niks bij, denk ik? Uh, nee, volgens mij niet, hè? Nee. En uiteindelijk oh. is dat geëxplodeerd. Uh, het lag dus uh, in, in het centrum. Uiteindelijk 151 doden, 2000 gewonden... en 220 woningen totaal verwoest... En de veste wijken van Leiden hadden het echt de ramen eruit, de, de, de dakpannen van het dak af. Het echt bizar. En Napoleon, Lodewijk Napoleon, die heeft geld toen beschikbaar gesteld Hij is eigen fortuin. 30.000 gulden. En later is er nog geld opgehaald onder de mensen die daar woonden in de buurt. En toen is er nog 2 miljoen gulden opgehaald voor die tijd. In die tijd is dat echt acht, heel veel geld. Echt heel veel geld. 18, uh, 1807 was dat. En uiteindelijk hebben ze de boel weer opgebouwd. Het duurde heel lang, duurde echt wekenlang voor de. het. Het puin allemaal even ger geruimd. En uiteindelijk uh, is het weer uh, gemaakt. En zelfs ook nog een, de, de Hofse chirurg is ook nog daar ingesteld om mensen te, uh, te helpen. En uiteindelijk is er een monument voor deze Napoleon, uh, Lodewijk Napoleon, opgericht. Omdat hij zoveel goed heeft gedaan daar. Nou, ja. mooi verhaal. Ja, de Leidse buskruidramp. In uh, 2010 wordt hij iets getroffen door een aardbeving met de kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Veel gebouwen worden verwoest. En er staat dus echt minstens 230.000 mensen komen op. Ja, dat kan ik, me, ik kan het me niet eens herinneren. Dat is wel erg, hè? want er zijn er veel middelen bij, uh, bij de Twin Towers en dat soort dingen. Uh, 230.000 mensen komen. Is echt, dat, dat, dat, dat vergeet je dan, hè? Er zijn ja, geen erg. mooie beelden bij, ook zeker, hè? Nou, vast wel, maar nou. uh, 230.000 op Haiti. Ja, dat is echt... Uh, wat, wat voor geschiedenis heb je opgedeukeld? Ja, in uh, 1979 wordt de kindertelefoon uh, uh, ja, de lucht ingegooid. In eerste instantie kon je er alleen nog... Uh, uh, uh, op een nummer uh, uh, opbellen. Yeah. In 2009, in januari 2009, uh, wordt ook besloten dat uh, via mobiel uh, het gratis uh, gebeld kan worden. Was het daarvoor ook gratis? Want dat is je uh, ook een beetje af. Ja, volgens mij wel hoor. kindertelefoon uh, die was, uh, was gewoon gratis te bereiken. Een 0800-nummer. Uh, Alleen bij mobiele telefoons moest je dan altijd toch nog je mobiele kosten betalen. Oh. En dat is per 1 januari 2009 is dat, uh, afgeschaft. Ja. Yeah. En van, uh, sinds maart 2008 kun je ook via een uh, chat. Uh, uh, okay. Kun je met teller, kindertelefoon uh, okay. chatten. Ja, Oké. En... Daar heb je geen uh, opnames van? Nee. Hallo. Hallo. Wat Jan. Ik Mijn wij... vader die. Uh, ja, u doet altijd zo stom. Ik krijg geen zakgeld. Ik wil maar een verhoging van zakgeld. geld. Dat zijn serieuze problemen. Ik zal eens met je vader bellen. Ik heb het kan regelen voor je. Ja, nou, dat zou heel leuk zijn. 400.000 gesprekken worden er per jaar gevoerd bij de kindertelefoon. Ja, het is wel goed werk wat ze doen. Ja, zeker. Maar ja. het zou wel leuk zijn inderdaad om grappige dingetjes dan gewoon anoniem uit te brengen, gewoon, want het is gewoon heerlijk. Ja, nee, te... dat moet je absoluut niet doen. Want nee. Dan, nee, dat durf uh, dan je dan niet meer te bellen als kind zijn. Precies. precies. Maar wij als gemeente zijn gaat er ook weer zo'n lijst rond van leuke dingetjes, uh, dat mensen gebeld hebben en uh, dat ja? ze van die rare vragen stellen en zo. Oh, oké. Okay. Uh, het zijn volwassenen, hè? Zonder namen. Zonder en, uh, Ja, oké, okay, zonder namen. Ja, ja maar het, het is toch als kind, als je dan uh, gebeld heb en zeker als de geluidsfragmenten uh, ja, uh, ja. vrij worden gegeven, ja dan wordt zo'n kind op een gegeven moment herkend of. Denken kinderen, oh dat ben jij. Ja. En dan wordt zo'n kind daar onwijs beschouwd. Ah, nee, nee, nee, niet, niet gelu dus. geluidsmomenten, maar gewoon. Uh, Nagespeeld. Uh, uh, ja, nee, gewoon niet. Uh, uh, Goed, iets anders uit de geschiedenis. <laughs> 1997, de poging Bertrand Picard en Wim Verstraten proberen met een, uh, met een ballon de wereld rond te vliegen. Helaas, ze moeten er een noodlanding maken. 30 kilometer van de badplaats uh, Montpellier, uh, Montpellier. Montpellier. Montpellier. Dus uh, komen ze naar beneden, niet naar beneden gestort, maar uh, moeten ze daar landen. Dus dat is, uh, mislukt. Waar waren ze gestart? Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat zie ik ze gewoon niet in staan. drie gestart. Want ik er, ze nou een met tien kilometer daarvoor. Hebben ze een heel kort ritje gemaakt? Even of, uh, ja. Ja. Uh, Goed. Dat ik al... mis het achtergrondmuziekje met up. up and Away. Up and Away. My oh. beautiful, my beautiful blue. Okay, nou, ja, die, hoort erbij. die hoort erbij. Nou, Heb sorry. je die nog niet nee. trouwens? Die kunnen we wel vaker gebruiken. Hoor. Uh, okay. In 2005 wordt de lancering van uh, Deep Impact... Uh, Deep Vind, uh, vind plaats. Dat is het eerste ruimtetuig dat uh, neerstort op een komeet. maar ja. ja, wel gecontroleerd, Dus okay. bewust het neerstort. Okay. Uh, ik weet eigenlijk... Was dat toen ook de reden van die film Deep Impact? Want er was een film van. Die was heel spannend, was had er een hele maar grote hij, is, hij eigenlijk, is hij is neergestort? Om, uh, wat we dat gewoon de Kijken of we kunnen raken. Ja, was ze. Wat ze um, zo. Hij moest meer inzicht verschaffen over de opbouw van kometen. Okay. Deze ruimtesonde. Oké, okay, dus hij is op een komeet echt ja, En hij kwam Op, ja, op okay, 3 juli ja. kwam hij aan bij de komeet Tempel 1. En op 4 juli 2005, om 7 uur 52, het meegebrachte projectiel van Koper zich in de komeet. Okay. Maar dat, dat was een andere. De, de lancering was op 12 januari. En de. de, de, de, de ja, hij zit, stort nu. Vandaag. Nee, nee, nee, hij, hij de lancering hm? vond plaats op 12 januari. Hij staat bij ja? Deep Impact zelf. Oh, ja, ja, ja, ja. En na een reis van zes maanden kwam hij op 3 juli aan... bij de komeet ja, uh, Tempel 1. Oké. Okay, dus toen ja, een heeft hij zich erin geboord En het was ook echt de bedoeling... Ja, om, en tegelijk, ze hebben ze allemaal gefilmd natuurlijk en tegen secondes voordat die neerstort, hebben ze natuurlijk alleen belangrijke informatie nog tot zich gekregen en daar gaan ze daar kunnen ze nog jarenlang mee rekenen en de toen deed hij begrepen. niet meer en toen in één keer was hij stuk. <laughs> nou, goed, een andere bericht is dat om, uh, in 1983 de Chileen Charlie da Silva schiet in Amsterdam een landgenoot neer bij een vieskraam. Dat was in de tijd dat er heel veel uh, drugsoorlog was. Deze Chileen, deze Charlie da Silva klinkt al bekend. Waar ken ik hem niet Zilfa, van? Ja, het klinkt dat klinkt wel als een bekend. Dat bekende. is die man. Oh, die ook. Jawel. Ken je mij nog? Uh, Mabel, weet je wel? Ja. Bij Peter R. De Vries werd hij toen geïnterviewd... met het wapen achter op zijn rug. En of dat hij zo in de camera... Verhouding. Dat hij zo in de camera zei... Mabel, ken je mij nog? Uit die tijd van uh, Klaas Bruinsma op die boot. Dus liep jij met, uh, met Klaas Bruinsma op het achtergedeelte... en ik op het voorgedeelte. Ik moest hem bewaken... Volgens mij heb ik daar nog wel een uh, fragmentje van... als ik het nog naar zit te kijken, uh, even kijken, horen. Oh, ja, hier. Niet liggen. De, de, beter niet zeggen, maar niet liggen. Ik, uh, <laughs> ik zou jou nooit iets zeggen wat het niet, dat het niet leuk zou zijn. Want je, Dit is Charlie wat, de Zelva, die dan nog even herinneringen ophaalt... uit de tijd dat hij dus uh, met Mabel en Klaas Bruinsma op een boot uh, was. Maar goed, het was in 1983 dat hij dus een andere landgenoot neerschoot... Uh, en dat ging over de drugsdeal, die fout was gegaan. Okay. Goed, wat gebeurde er nog meer? Ja, ja. in 1987 ja. Uh, worden er zeven maffiabazen opgepakt in New York. En die worden veroordeeld uh, met uh, per stuk voor 100 jaar cel. 100 jaar cel. Dus uh, ja, die komen er uh, nooit meer uit. Ja, het is uh, wel weer gezellig zo. Nou, tot zo over de geschiedenis. Nou, dan hebben we straks de verjaardag het voor de klaarstaan. En dan weer ze natuurlijk eerst even... Uh, lekker stukje muziek. Uit, ze waren pas geleden waren ze in Alk, maar ik uh, ja. mocht niet mee. Er waren gratis kaarten, maar ik vind ze altijd gewoon gratis kaarten. maar. I'm on a soul trip, illegal here. I'd like to stay for a while to just look at the sky. Seems like a different way, like me it's way. Ja, dat heb je nodig. Supplies. We zitten in de verjaardagen Het is, uh... <tieding> <tied> is vandaag 12 januari. En toen een kleine greep eruit. Vandaag wordt hij 40. Hij is de afgelopen week vaak op de televisie geweest. John de Mol. Johnny de Mol. En hij uh, is natuurlijk de zoon van... Uh... Wil ik Alberti? Soms vergeet ik dat weer. Ik zag gisteren een Wilk wil ik Alberti Oh ja, Johnny de Mol is, is jouw zoon. Wat apart eigenlijk. En John de Mol, de de, de, de, de van uh, Talpa. En verder, uh, ja, op zijn zesde dat je achter drumstel. drumstil. Hij speelt de piano, kan de gitaar bespelen. En hij heeft uiteindelijk ook een rolletje gespeeld in de goede tijden. Hij is uiteindelijk nog bij Team F begonnen als uh, 100% Johnny... Uh, uiteindelijk heeft hij ook nog een televisieprogramma gepresenteerd. Waar is de mol? En dat was verarren, verwarrend, want je had, wie is de mol had je ook. Ja, ja. Maar dat was compleet iets anders. Want waar is de mol? Hij was dan met bekende, bekende Nederlander op vakantie... en ging die man gewoon interviewen. Dus dat was wel echt wel interessant. Maar goed, hij is nu momenteel een presentator... voor een nieuwe talentenshow... die dan dans en zang combineert met animatie erbij. Het schijnt ja. of zo. Ja, ja dat vond wel ja, grappig. Ik echt een heel spektakel. Dus hij wordt vandaag 40. Ja. een mijlpaal. En hij heeft laatst... Uh, uh, heeft hij ook een uh, meegedaan aan de roast of Oh ja, tuurlijk. Het, uh, ja. comedy... Uh, ja, ik heb dat af. zitten kijken en... Het, nee, sorry. Ik... Ja. Uh, niet jouw ding? Nee, nou, ik, ik, ik vond het een beetje slap. Ik weet niet. Mm. Hij zit er ook een beetje ongemakkelijk te lachen. Dat van, ik had ik ook moet... een beetje het gevoel dat ze allemaal hetzelfde zeiden. Nou, dat dilemma. Ik, de, de highlights heb ik een beetje gezien. En dacht ik van... Ja. Nou ja, het, ja, het is... Best aardig, maar ik, ik heb mijn mondhoeken gaan er nou niet echt helemaal van naar boven. Denk ik. ik heb scherpere dingen gezien. Uh, meer te doen in je leven. ja, ja. Nou, dat, ja. Is ah, ja, ja dat is wel leuk. Bedoel, het, het helpt je om dingen te relativeren in het leven, om er zo naar te kijken. Maar voor mij had het nog beter gekund. Maar goed, stel, wie is er nog aardig? Ray Price. Wie? Ja. Wie is dat dan weer? Ja, dat is een Amerikaanse countryzanger. Hij ja? uh, leeft niet meer. Hij is uh, in de, december 2013 overleden. Hij is toch wel ja? een aardig leven wat gekregen. Maar hij was heel bekend. Uh, hij scoorde echt met, uh, met, met Hank Williams samen. En hij, ja, hij verhuiste ook naar Nashville. En hij had echt een single. Die was heel groot. Het was Crazy Arms. En die piekte echt in de Billboard 100. Piekte? Ja. Hij heeft twintig weken lang op de eerste plaats gestaan... in de Amerikaanse hitlijst voor countryliedjes. <coughs> hij heeft daarna ook nog met Willie Nelson gezongen. En uh, hij heeft ook uh, in een hut gehad met... It Don't Hurt Me Half As Bad... and Diamonds in the Stars... And ja, hij, uh, hij staat ook echt in een Country Musical Hall of Fame en zo. Oké. Okay. Dus uh, ja. Ray Price. Ray Price. Yes. Hij heeft de prijs gewonnen, jongen. Zeker weten. Wie is zijn jarig, Marcus? Ja, um, in, uh, um, van uh, 1993. Cyan Melleck. De, ik denk dat je het zo uitspreekt. Hij is uh, een van de uh, zangers van uh, One Direction. Oh nee. Jou, jou, jij bent daar natuurlijk een groot fan van. Ja, One Direction. Voor mij, mijn kinderen keken altijd naar die serie waar One Direction in zat. Klopt dat? Was daar een serie over? Of was dat nou, een wees, andere wees serie oh, dat, dat ja, Ze, hebben, uh, ze hebben meegedaan aan X-Factor in, uh, in, okay. in het Brits. En daar hebben ze uiteindelijk... Uh, uh, heeft de jury eigenlijk de band uh, opgericht. Oké. Okay. Komt eigenlijk op neer. persoonlijkheden hebben elkaar gezocht. En uh, van elk soort dan eentje erbij natuurlijk. Er ook... Goed, Hannah Gatsby wordt vandaag 41. Dus uh, de mede... mede uh, Nee, noem je dat? Comedie, comedienne is dat. Een actrice. En ze werd afgelopen jaar werd ze ontzettend op handen gedragen... want ze had een nieuwe serie op Netflix. En er werd geroepen dat zij de nieuwe uh, comedy was. En alle oudere comedy com moet je vergeten. En zij had een verhaal natuurlijk. Het ging van een, lach, van een lach naar een traan. En ze vertelde dat ze in elkaar geslagen was. Dat ze gediscrimineerd werd als lesbienne. Ze is openlijk lesbienne. En ze ja, heeft daar heel veel verhaal over. En heel veel mensen vonden dat het nieuwe... Een nieuwe weg die ze insloegen. En andere mensen waren er heel negatief over. Ze van. Dit is gewoon een one-man show. Dit is niet het nieuwe comedy. Want die gaat daar naartoe. En dan denk ik, ik word lachen. En dan krijg ik een of andere dramatisch verhaal van haar eigen leven te horen. Dat is even lachen. Is dat comedy? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon een one-man show. Ik zei iets anders. Nou goed, dat uh, had ik Gatsby of vandaag 41. Wie hebben we nog meer? Uh, John Ledy is vandaag jarig. Hij uh, <coughs> is van 1930. Dus hij, uh, nou, hij is van, hoor ik, een behoorlijke leeftijd, hè? 88. Ja. 89, ja. En uh, hij speelde in Zeggens A en in de Kleine Waarheid. En de dus Kleine Waarheid. En was van, wil ik al, werd hij dan, weet je? Ja, maar, dat uh, weet ik nog wel. Ja, ik vond het wel heel leuk. En uh, hij was natuurlijk uh, in uh, Zeggens A was hij dus uh, de man van, uh, van uh, mevrouw uh, Van der Ploeg. Uh, nee, nee, met, uh, met de huishoudster. Oh, echt waar? Ja, daar speelde hij altijd in. Nou, ver gaat nee, mijn niet. Nee, oh. goed. Vandaag wordt ze ook wordt ze 45, Melanie... Uh, Gis Holt, oftewel Sporty Spice. Melanie C, zo wordt het ook al genoemd. Uh, op jonge leeftijd was ze al bezig met toneel en met dansen. En, uh, en uiteindelijk is ze ook met de Spice Girls in aanraking gekomen. En ja, daar hebben ze grote hits mee gehad. Ik zit te denken, heb ik nou nog ergens de, de Spice Girls? Tuurlijk. Ja, dat weet ik nog wel. 1996 volgens mij. Ja, 95? Ja, zo'n beetje, ja. ja. Ik kan me nog herinneren dat het lied ging met mijn vriendin... voor het eerst op vakantie in Engeland. En toen was Born Sleep van Underworld ook een hit. En deze twee platen hoorde je de hele tijd op de ja. radio. Ja. Daar ben je helemaal gek van geworden. Uiteindelijk is ze in 98 solo gegaan. En Toen had ze in 2000 had ze nog een, een, een eigen plaat. Het was een grote plaat. En dan hoor je pas wat voor mooie stem ze heeft, hè? Een beetje schorig, hè? Een beetje schorig, een beetje sexy. Oh, ik kan het wel hebben, hoor. Hij turned to you en ze heeft altijd last gehad van gewichtsproblemen. Altijd weer te dik, te dun, uh, anorexia, oh, depressie. Komt me bekend voor. Oh man, ze heeft ja. echt aan alle kanten uh, problemen. Ja, en, uh, je, je hebt het over haar stem. Yeah? Maar heel grappig, want Long John Baldry is ook jarig. Hij heet echt John William Baldry. In 1941, hij leeft helaas niet meer. Hij is in 2005 overleden. Maar dat is dus weer de man. En die heeft uh, uh, Rod Stewart ontdekt. Die had ook uh, stemmen van fluweel. En uh, die had hem uh, ontdekt op het parrot van Station Twickenham. Uh, yeah. En uh, die was net uh, uit Spanje gezet, wegens landloperij. Maar die John William Baldry, die uh, had de eerste bluesband in Engeland. En andere leden van deze band waren Mick Jagger, Dick Hexton, Paul, Keith Scott, Jack Bruce, Charlie Watts. En allemaal bekenden. En yeah. hij is dus uh, naderhand uh, echt een talentcouter geworden. Maar, maar dit nummer heeft hij dus zelf uitgebracht. Die step is ook wel geniaal. Een beetje geforceerd, maar... Let the Ja, long, long John Baldry. Wie is er ja, nu? Ja, wie er vandaag ook jarig is, is uh, Howard Stern. Hé, hey, uh, Howard. Uh, ja, toch wel een, een, een... Hij noemt zichzelf de koning van alle media. Ja. Hij is toch wel de uh, ja, presentator van de Howard Stern Show uh, uh, al jaren. En uh, ja, hij is al meerdere malen uh, uh, in Times Magazine uh, op de koffer geweest. En hij wordt ook uh, al... Uh, hij wordt ook zevende op de, op de jaarlijkse Celebrity Top 100-lijst van de Forbes. Ja, hij was uh, toch ook die vieze dus, die zich live... Uh, ja, ja, door een hij, dame, ja. Ja, Ik zeg niks verder. Nee? Hij heeft wel vaker porno sterren en zo in de... In ja, goed, de, heel veel uh, disjogische ja. presentatoren zijn door, uh, door hem geïnspireerd. Uh, Currie en <laughs> Van Inkel bijvoorbeeld ja, door hem geïnspireerd. allemaal. Nee, maar ook gewoon de manier van... houtsen was een van de eerste die over persoonlijke dingen ging praten. Vroeger was het ook heel, uh, heel snel praten en uh, bij de hand doen. En later is hij degene geweest die eigenlijk over problemen ging praten. Gewoon en over dingen die je bezig hield. En veel provocaties. En provocaties. Ik ja. kan me nog herinneren dat hij zich even mensen ging uitnodigen met de kleinste penis. Dat moest dan allemaal in het radio gaan gebeuren. Gelukkig had ze toen nog geen beeldradio. Nee, maar daar waren wel beelden van gemaakt natuurlijk. Dat kon je dan weer op YouTube terugvinden natuurlijk. Oh. Dus, uh, nou goed, hoe klinkt Houtsen? Want niemand heeft er eigenlijk een idee van. Hey, je bent op de air. Dit is Cheryl. Oh, how, is dit Howard? Ja. Yeah. Hi, ik heb je wel een maand en een half nu leren. En ik probeerde je ervoor te gaan uitleggen wie iedereen is. Wel, wat markt leren Goede stem, hè? Dit. BBC? Echt. Right. Yeah. Nou goed, als, dit, ik zal je dit besparen, want het is een heel langdradig verhaal. En het gaat dan over mensen die in de studio werken. Maar goed, steun. Ja, hij wordt 65. En uh, goed, in, ja, inspiratiebron voor heel veel DJ's hier gewoon. Goed, nog meer jaren? Ja. Jack Veerman is jarig van Wie? BZN. Okay. Hij is van 1954, dus hij wordt uh, 65 dit jaar. Maar uh, hij, was, uh, ja, hij, hij zat altijd met die hele groep. En toen BZN uit elkaar ging, heeft hij zelf uh, Linda Schilder nog benaderd. En met haar heeft hij de band, de band Mon Amour. En, de, en hij heeft ook ooit een uh, palingsound uh, iets uh, uitgebracht met record. 50 jaar palingsound. Een live dubbel cd. En li oh, die moet ik aanschaffen. Ja, nou goed, zeker. Ik, hetgene wat ik, uh, wat ik wel zou aanschaf is misschien wel uh, deze plaat. Jacques de la Rocca is vandaag, ja, hij wordt vandaag, uh, wat is het, 49... Hij is uh, muzikus, uh, dichter, activist, noem het allemaal maar op. Uh, hij is van uh, Mexicaanse, Duitse en Ierse afkomst. Hij is ook van Rage Against the Machine. En uh, hij komt uit een, gewoon een gespleten uh, familie. Zijn vader was echt een hele fanatieke, gelovige man. Die vond eigenlijk dat hij zijn schilderij ook moest stuk maken. Hij kreeg, als hij daar een weekend was, kreeg hij alleen nog vrijdagavond te eten. Verder moesten de gordijnen dicht. En bidden! Kom op! En bidden! Doe je best! En uiteindelijk is hij daar weggelopen. En dan heeft hij zijn eigen leven opgepakt. Deze uh, Jacques de La Rocca en natuurlijk is hij het bekendst van dit hè. Op school ook heel erg gepest omdat hij toch als buitenbeentje daar rondliep en dan begrijp je ook een beetje de agressie hè. Dat hij overal gewoon lak aan heeft. Een beetje headbang muziek, hè? Ja, heerlijk dit. Gewoon vooral dat laatste stukje. Dat motherfucker, dat komt recht vanuit zijn tenen gewoon. Goed, uiteindelijk in 2000 zijn ze uit elkaar gegaan. En dus de rest van de band is naar We gegaan. Ook geen onverdienstelijke band. En ze zijn in 2007 en 2008 nog een keer bij elkaar gekomen voor een reunie. Dus goed, deze man is vandaag 49 geworden. Goed, nog meer? Ja, de laatste die ik nog wil noemen is Mike van Diem. Uh, is een Nederlandse regisseur en scenario schrijver. En hij won in 1998 uh, de Oscar voor, zijn, uh, voor de beste buitenlandse film voor zijn film karakter. Uh, maar hij is ook wel bekend van uh, uh, uh, de serie Vlodder. Oké. Okay. Daar is die, uh, heeft hij me aan meegeschreven. En uh, het grappige is, uh, de villa wijk waarin hij opgroeide. Yeah. Uh, is ook het uh, scenario, ja. daar is maar ook Floor uh, opgenomen. Oké, okay, oh. grappig. En zijn vader staat dus ook bij, uh, in de openingscène bij zijn Ferrari te kijken van wat komt hier nou aan uh, Oh, wat zetten. leuk. Ja, ja, grapig, ja is grappig. is heel grappig. familie erin gegooid. Ja, ja, ja. Uh, welke we toch eigenlijk niet mogen missen is He? ook Henk de Velde. Oké. Okay. Die wordt vandaag 70, een Nederlandse zeezeiler, een filosoof. Ja. Maar hij heeft lange tochten gemaakt. En als je dan een beetje ziet wat hij allemaal gedaan heeft, ja, ik, ik, dus, heb... uh, echt, dat is ongelooflijk. We zijn ook niet ooit bij uh, Paul en Witteman aan tafel uh, gaan zitten. En toen hadden ze een knop. Uh, en daar kon dan iemand af en toe op drukken. En uh, uh, Paul die drukte een gegeven moment Nee, uh, Witteman drukte een gegeven moment Die komt nooit meer terug. En toen had uh, Henk net iets verteld over zijn ouders die waren overleden. Of over zijn oh. moeder. Oh, dat is slim gedaan, ja. Dat was een leuke actie. Hebben ze later niet meer uh, erbij gehouden, die knop, zeg maar. Dat was niet zo'n succes. Maar goed, er wordt vandaag 70 ja. De eenzame... is uh, ja, eenzame varen, al... hè? Ja, aparte dus persoonlijke. Want in 2001 probeerde hij dus de noordoostelijke doorvaart te maken. Gast, Van de Noordpool doen. naar de Zuidpool. Ja. En daar heeft hij 20.000 mijl gevierd om in ja. de Beringszee uit te komen. En dan moest hij 10 maanden overwinteren. En daarna werden ze roeren nog gekraakt door het pakhuis. En werden gered door een Gast, ijsteren. Ik voel met je mee. Wat echt ellendig. Oh. poezen. Zijn de beelden van, kunnen We kunnen ook even kijken of plastic ergens in zee ligt. Ja, kijk, dan ik... hebben we er nog wel iets aan. Om een beetje goed nou, beeld ja, te krijgen. Ja, dat is zijn boot gewoon. Ja. Het... Nee. <lacht> Hij werd toen toch ook gesponsord door uh, zo'n gele. Oh ja, dat is wel Ja, kijk hier. Zie je oh ja, waren. ik zie het al. Ik kom er nooit. Alleen oh, als aanbieding ik heb ik. Zie ik zie er het wel al. heel mooi. Ja, het klopt ook natuurlijk. Ook. Je gaat de zee op. Dus wat, waar laat je door sponsoren? Ja, door ja. Zeeman. Do nee, ik had het niet genoemd. Maar goed, het is, is een half tijd man. voor uh, de Zandvoortse berichten. Nee, zonder gekke is maar even een oh, stukje muziek. Hebben we hebben al lang gepraat. <laughs> Doen we anders nooit. We praten we anders nooit. Allemaal. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Weer eerst dus even een lekker stukje gitaarmuziek van John Paul en, en Björn. Thank you. Het is dan ook een verhaal bekend van iemand die ook niet uit het bed vandaan kon komen of zoiets. En uiteindelijk... Uh... Oh, die zit hier tegenover me. Ja, ja Klopt. ik heb altijd de moeite mee. Ja. Altijd de moeite om uit het uh, heb naar meer te moeite om uit bed in te komen. En oh. daardoor heb ik moeite de moeite Je leeft s'avonds weer te op. Yes, en, en, ja. en dan ze. De... Hoor ik iets? Ik slaap er doorheen hoor. Ik, ik, ik ga nog even door. Dat hele buurt bij je aan de deur staat te bellen. Zei, hey hallo, je wekker gaat af. Ga je nog iets doen of niet ja. vandaag? Nou goed, het is tijd voor... Uh, dus, kijk, belke. Een knopje indrukken. Zandvoortse berichten. Goed. Les 2 van de radio. Uh, goed, uh, vertel. Zandvoortse berichten. Ja, er zijn. Uh, de, uh, er is ruis 3.097,20 euro. Heeft de inzameling voor de stichting Vaarwens opgeleverd. En we, hoezo dan? Maar dat was namelijk tijdens de nieuwjaarsdag. Ja, zo oh ja, ja, ja. En namens de stichting uh, heeft uh, Frans de Jong. Dat is een beetje klein geprint... De, de check woensdag op het Zandvoortse strand in ontvangst genomen. Wat heeft die checkje gedraaid? Een checkje gedraaid. Jawel. Okay. Nou, ik hoop het niet van die check. Nee. Maar een prachtig bedrag zeker als je bedenkt dat dit een evenement is waarbij de deelnemers hun portemonnee niet bij zich hebben hè? met de, met de nieuwe Nee, tijd. Nee, je komt naar aanloop in een zwembroek ja, met je zwemmen. Ze, ze, ze lopen natuurlijk een zwembroek en badpak rond en nou, de deelname is ook nog gratis. En de koffie en de erwten zoeken naar afloop ook. Ja. Dus het is voor, zijn vooral de omstanders die de collectebussen hebben gespekt Nou, dat vind ik echt fantastisch. Je hebt tegenwoordig wel van die makkelijke dingen die je om uh, kan doen ook mee kan pinnen, hè, geloof ik. hè. hoef je alleen maar je halt ergens langs te halen en er wordt 100 euro overgemaakt. Klopt? Yeah. Yeah. Dat is nou, een nieuwe betaalmethode. Uh, Goed, ja, op 26 november 2018 werd Rosaline de Bruine geboren. Uh, zij is de 17.000ste inwoner uh, inwonster van, uh, van Zandvoort. En burgemeester Nick Meijer ging uh, eind december op uh, kraamvisite... om uh, de gelukkige ouders uh, uh, te feliciteren met hun dochtertje. Ja, op een gegeven de bel ging te op de stond daar zeg maar de steek. Dus wat, wie komt hij nou doen? En toen deed je helemaal af. Oh, is Nick mij? Ja, ik kom jullie feliciteren. Kom je het ook al in het pak? In... Ja, ja, die maal duikt En dat duikt hij overal duip... Overal duikt hij op in dat pak racepak aan. Doe nou maar uit. Je hebt je statement gemaakt. Je zal het heel blij vinden. Je zal het heel leuk vinden als hij hier naartoe komt. Nou goed, uiteindelijk uh, overzicht van hoe in 19. Uh, dat is wel grappig. Ik zag hier een aantal jaren zijn. In uh, 1949 waren het nog 10.000. Waar zijn ze nog verder terug? In 1914 waren er 3.000 inwoners hier in Zandvoort. 1914 En uiteindelijk in 1925 werden er heel veel huizen bij gebouwd. En toen was het 1 januari, daarvan 7633 personen. Als, als ik terugreken, in 1964 waren er toch 15.000 inwoners in Zandvoort. En die laatste 2000, hebben we dus 55 jaar over gedaan. Ja, dat valt ook niet mee, maar er zijn nee. ook een hoop Zandvoorters die wegtrekken, hè? ja Wat, goed. Uh, Voor banen en zo. of nou ja echte, goed, ja. Uh, ik bedoel vandaag het, het, het, het pakhuis gaat natuurlijk uh, gaat dicht. Vandaag het, uh, het, het, noem je dat, het, het, het kringloopwinkel is voor het ja, laatste dus voor open. Ja, dat is voor jou ook wel jammer. Dat is heel jammer. Het is dus vandaag voor het laatste open. Ja, vandaag oh. voor het laatste open. Je kan nu geloof ik heel veel dingen gewoon voor 1 euro daar aanschaffen. Dus oh. dat is wel uh, goed om te weten. Ga er naartoe. Uh, geef ze nog even een hand. En wens ze sterke aan het bogers. Want die gaat er wel kijken of ze nog ergens uh, een pand kan uh, opduikelen. Maar goed, dat pand gaat helemaal tegen de vlakte. En daar komen zonde. dus nieuwe huizen. Dus wie weet, binnen een paar jaar zitten we wel op 18.000 inwoners. Het is zo'n mooi pand. Ja. Het is ik zo zonde. Het is mooi. Nou ja, een mooi pand. Dus het, is wel, het heeft wel een uh, leuke sfeer. Het heeft, sfeer. On, het heeft on, uh, onderhoud nodig. Maar het <laughs> echt is, wel, ja. Het is, ik vind het echt. Ja, het is ja. zo'n oud-industrieel pand. Dus ik ja. Vind, ja, heel jammer. Dus mocht je nog even denken van... Oh, kringloop van vandaag voor het laatst gaat er nog even heen. Dus uh, echt morgen zijn ze dicht. Nou goed, verder uh, had ik nog een ander bericht over. Ik er ja, stichting uh, oh, ja. Speelgoedvijver, de Lachende Kikker... heeft een uh, gift van maar liefst 900 euro gekregen... van het wapen van Sandvoort en uh, de wapenzangers. Uh, het bedrag uh, werd bijeengebracht tijdens de uh, kerstzang op uh, kerstavond. En dat geld is uh, toch uh, leuk uh, gezongen en uh, gespeeld op de accordeon. Okay. Ja, nou, ja, Ik can Top that. Ik bedoel, ik heb uh, meegezongen met I Allegri, ook voor de kerst, de ja? zes uh, locaties. En? en daar is uh, bijna 1200 euro opgehaald. En dat okay. gaat dus naar de kinderen die uh, de vakanties voor kinderen die uh, van ouders geen, geen, vakantie, ge, uh, geen ja. geld hebben en zo. En de vier pluspunten. dat moet nog overhandigd gaan worden. Oké, okay, wat dat geld maar, is er allemaal weer opgehaald. Goed, juist ja. en dat voor die van die 18.000. 17.000 inwoners van Zandvoort. Ja. ongelooflijk. Als ja. het aan deze is, is er weer een uh, eerste raadsvergadering van dit jaar, Eerst dit jaar. En het gaat over twee punten: strengel beleid verhuur, weet je, Airbnb, want Zandvoort leeft daar gewoon op. Echt, uh, zolang we kunnen herinneren, worden al kamers en huizen verhuurd aan toeristen. Dat is echt, uh, daar wordt een hoop geld mee opgehaald. Daar leven mensen gewoon van. En uitbreiding van drie extra uh, jaar rond uh, paviljoens, Strandpaviljoens. Ja. En dat waren al 17 eerdere standpaviljoens afgewezen. En nu een keer eens is er een onderzoek geweest en nu blijkt dus dat er wel weer drie open mogen. Dus ja. die andere 17 uh, hebben ze... wat de fuck, wij mochten niet. Nou, in één keer mogen er wel drie anderen. Ja, dus vorige week zijn dus... ze ook bij Goedemorgen Zandvoort geweest... om okay. over te vertellen. Ja, en ze zijn echt uh, zeer gebelligd over dat feit. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Als je nu in één keer wordt goedgekeurd. Maar nou ja, wie weet kunnen er nog meer open, joh. Doe, ja. doe ze allemaal open het hele jaar lang. Maar het is ook zo gedoe. Want je hebt gewoon twee verhuizingen per jaar. Het opbouwen en het afbouwen, weet je. Ja, het dat is, is verschrikkelijk. Maar ja, goed, uiteindelijk... iedereen moet wel overleven. Ik bedoel, ja. dat ding moet open. Moet er moet personeel in. Is dat echt de moeite waard? Nou goed, aanstaande ja, dinsdag dus. En het begint uh, om half... Uh, nee, om acht uur begint het om half acht. Is het al open, hè? Het is nog, toch steeds uh, de oude raadzaal, toch? Maar het is. Ja, tot zover de berichten. Ja? Tijd voor die landenkeuze. Ja, jawel. Nou goed, hij is vandaag... Uh, hij zou ja, jarig zijn hè? geweest. Hij is alweer overleden natuurlijk, hè? In ja. 2015 of zoiets. Alweer een tijdje geleden. Oh, ik heb ik weer ergens anders staan. Oké, okay, nou, ik heb het over Long John Baldry en Walk Me Out in the Morning Dew. Ja, die ochtendduw die je nodig hebt om uit bed vandaan te komen. Ik heb het hele intro er maar even afgeknipt. Zo zijn we ook nog hier bij Zandert. Het hele zootje er maar af om tot de point te komen. Morning Dew dus. John Baldry. Heren ook een beetje je stem. Ze is een vriend van Barry White. Kan gewoon niet anders niet. Long John Baldwin uit 1968 morning, zeg je? Ik zie hier 1695, maar dat is heel oud. Dat, dat, dat, dat zo, was, oh. <laughs> zo duur was de cd-zeker. Nee, het nummer is oorspronkelijk geschreven in 1962 door de Canadese zanger Bobby Dobson. Ja? Oké. Ze had de film on the beach gezien toen? En toen is het nummer geschreven. En Long John Bol, neemt de cover op in 1981. Oh, 1981. Nee, ja, dat zou best kunnen. Want wat je zegt over een size die erin zit, die hoor ik ook. Maar ik denk, dat was er ja, nog niet in 68. Ja, in 1981 was hij er wel. Zeker? Ja, oké. Okay. Maar ja. Hij, had, hij, hij had dus... Uh, maar dit is de Morning Do. Maar we hadden het net over Let the Hard Day. dat is Een ander nummer. Oh, Oké, okay. daar zit waarschijnlijk geen synthesizer in. Nou goed, we, ja, elke keer komen we weer terug op de synthesizer. Want het was Robert Moog, die volgens mij op Woodstock zijn eerste synthesizer toonde. En als je daar meer over wil weten, moet je het ook eigenlijk naar het documentaire van Leo Blokhuis verwijzen. Want die kan er alles over vertellen. En nou goed, vooral in de beginperiode kostte die synthesizer ook echt... Nou, ik wil niet zeggen een ton, maar ik geloof je van 50.000, 60 60.000 euro had je een redelijke synthesizer. Maar ja... Daar kon je dan wel leuke geluiden mee maken. En nog steeds die geluiden die er toen ingezet zijn... door bepaalde personen die gewoon op een, ergens op hebben getikt. En dan in allerlei toonsoorten kon je dat terug laten horen. Die zitten er zo vaak toch in, in die, uh, in die synthesizer. Dat is wel heel ja, apart. Het, het ja. grappige vind ik wel dat je zegt... in die tijd was er nog geen synthesizer. Nee. De eerste synthesizer stamt uit uh, um, 1876. Ja, wat, dat kan, dat hè? Dat kan ja, toch dat allemaal dat niet. Werd die uitgevonden door de uh, electrical engineer Elisa Gray. Ja? Uh, die, die zelf nooit het, de, de toepassing van het instrument echt heeft kunnen uh, meemaken... want hij overleed in uh, 1901. Yeah. Uh, in de, jaren, de eind jaren 20, begin jaren 30... hebben ze geprobeerd om de uh, synthesizer te introduceren uh, als instrument... maar dat sloeg uh, totaal niet aan. En in de uh, uh, ja, jaren 70 inderdaad uh, uh, kwam hij eigenlijk uh, pas echt uh, tot opleving... Oké. Okay. Uh, ja, grappig. Hè? Een apparaat ouder dan je zou denken. Echt wel. Ik denk, hoe kan dit gewoon? Het, het, de eerste varianten zien er ook een beetje uit als een uh, soort orgel. Uh. Ik kan me herinneren, volgens mij was het niet in de jaren 50... dat ze bij Philips bezig zijn met de eerste synthesizer muziekje. En dat één man daar echt drie jaar aan heeft gewerkt. En we hebben dat muziek ooit laten horen, maar ik moet even kijken of ik dat straks... Ja, dat had. was de eerste elektronische muziek. Ja, de eerste elektronische muziek, maar uh, ik kan het gewoon niet terugvinden. Maar goed, dat, dat, als je dat hoort, dan denk je van... Ja, het, ja, het is wel geforceerd, maar toch ook wel weer hip. En dat voor... Het was volgens mij minder jaren 50 of zo. Begin jaren 60 geloof ik dat hij uitkwam. Maar goed, nou, tot zover even een stukje geschiedenis en de Jolandekeuze deze. De week van Long John hij staat ook op de Facebookpagina. We zijn we nu aan het delen met de wereld. Goed. Oh ja, hoeveel vond ik? Welkens je hebt ook weer een nieuwe cd uit. Volgens mij hebben ze een nieuwe zangeres? Want De zangeres ziet er echt zo jong uit terwijl ze volgens mij al twintig jaar bestaan. Ik ga me er toch even in verdiepen. Ze hebben een nieuwe cd uit Looking for Stars. En hij heeft altijd naar op zoek. We sturen altijd iets onderweg om te kijken of daar leven op is. Natuurlijk Romantic. Nee, you're dramatic. Dat is duidelijk als ik daar je luister. Hoeveel Vonix nieuwe CD uit Looking for the Stars. En zij is er eentje van. Wat een mooie blonde dame zeg. Het is uh, bijna tien minuten voor tien hier bij Zandvoort. Fijne toestel op aanstaan. We hebben nog allerlei dingen die we met u moeten delen natuurlijk. En ik kijk even nog uh, in de krant. Ja, vanochtend ook ik even de krant zitten lezen. Ja. Wat, is er allemaal Wat heeft er allemaal afgespeeld? Luk? Nou, ik uh, plaat er even door en dan geef ik de microfoon even door naar iemand anders. Ja, het is goed. Ja, ik heb heel, heel grappig. Ik toevallig, uh, ik zit ook te kijken op Netflix. Daar heb je Mary Kondo. Dat is dus een dame die, uh, dus een opruimgoeroo. En nou, en dit is volgens mij echt een, een fake news dingetje. Want hier staat Mary Kondo ingevlogen om te adviseren bij de gemeentelijke herindeling. <laughs> Wat? Ja, dat staat erbij. Het is al jaren een stekelige kwestie de gemeentelijke herindeling van Nederland. En om het proces soepeler te laten verlopen, is de hulp ingeroepen van opruimgoeroe Mary Kando. En Brutte noemt de gemeente herindelen een monsterklus. Hij zegt, hij stelt het altijd uit. Wat een gedoe, je blijft maar bewaren. De troep blijft zich opstapelen. En we hebben nu een expert ingeschakeld. En het doel is om in totaal op zeven gemeentes uit te komen. Maar dat is niet 1, 2, 3 gepiept. In 1900 waren er nog 1121. Nu zijn het er nog 355. Oh, okay. En hij je allemaal op een hoop groot, Word je geconfronteerd met hoeveel nutteloze gemeenten er nog tussen zitten. Vertelt Mary Jezus, Kando. zou je best doen in zijn gemeenten? Nutteloze gemeentes. Wat, wat, wat, wat heb je nou eigenlijk een grote gast? en Nierijnen, Wat voor nut heeft Lochem? En handen wrijvend huh? gooit de goeroe de ene naar de andere gemeente in de bak. Ik vind hem wel grappig. Het uh, ja. is uh, du duidelijk een... Uh, dit is te speld, hè? Het is duidelijk een... Uh, een stukje fake-nieuws. Oh, ik grappig. had de speld even niet gezien aan de bovenkant. Ja, ja. Yeah. <laughs> ja, Leuk, kijk. Wat is dit voor raar dit? Nou goed, ja, je zou, ja, hoe kleiner de gemeente, hoe, mede, hoe ja. sneller je dingen voor elkaar kan krijgen maar Terug natuurlijk. naar zeven gemeentes in heel Nederland. Ja. Nou, ik heb zelf het idee dat we op een gegeven moment gewoon geen gemeentes meer hebben. Dat het gewoon de provincies uh, het zijn totaal. Nee. Ja, denk je dat? Want ja. ik heb altijd een beetje het gevoel oh, oh, oh. dat iedereen zoiets heeft van... kleinere stukjes, zoals uh, bijvoorbeeld de gemeente Kennemerland of zo. Je blijft als stad misschien wel je eigenheid houden, maar de hele administratie Ik heb wel het idee dat het wel op een gegeven moment wel okay. uh, samen zou kunnen gaan, maar hier ben ik. En, uh, ja, nou, jij werkt in, in de gemeente Alpraten. Nee, maar het blijft gewoon, je doet een heleboel werk hetzelfde ja. in zoveel verschillende plekken. Dus we ja, kunnen net zo'n één grote centrale salarisadministratie hebben we voor heel Nederland. Ja, dat wel. Maar je hebt ook altijd weer dingen ja. die op de gemeente beter geregeld kunnen worden. Die meer op de man zag van. Ja. de hier fietspad? Oh, willen jullie een fietspad? Een fietspad. Maar Marcus, ze ja, maar je dan maak ik een zorgstelling. Ja, dan ga je het. Uh, uh... Ja, nou ja, oké. Okay. Um... Je stapt eroverheen. Oké, okay. je stapt eroverheen. Uh, ja, het Nederlands stroomnet uh, kan uh, in sommige gevallen de enorme toename van de zonnepanelen niet aan. Er is uh, sprake van filevorming op het net. Ja? Uh, in delen van Gronen, Groningen, Drenthe en Overijssel. Moeten netbeheerders uh, uh, aan initiatiefnemers van nieuwe grootschalige projecten nee verkopen? Uh, dit komt omdat ja, eigenlijk in die gemeentes liggen relatief dunne kabels uh, voor het uh, uh, stroom. Omdat ja, er, zijn weinig, uh, uh, er wordt daar veel minder gebruikt dan in de Randstad. Dus zijn de stroomkabels ook minder, uh, minder dik. Alleen nu, de grond is daar heel goedkoop. Dus uh, heel veel investeerders ja. denken zonnepanelen plaatsen, zonnepanelen plaatsen, zonnepanelen plaatsen. Alleen het stroomnetwerk kan het gewoon niet aan. Nee. Dus dat is wel jammer. Hele goede initiatieven, maar uh, ja, <laughs> wordt ja, tegengehouden door... Uh, als de stroomleverancier die denkt dat het wel leuk wordt dat we al die stroom terugkrijgen, maar wij willen het juist verkopen, weet je wel. Ik bedoel, ja, dat is leuk dat je het teruggeleverd krijgt, maar uh, wat verdienen ah ja, we ja, daar dan dat, dat, aan? Je hebt een verschil tussen stroomleveranciers en netbeheerders, hè? Ja, oké, okay, dat is waar. Okay, ja, dat de we betalen allemaal aan de netbeheerder, ja? sowieso een vast bedrag per maand. En uh, we betalen dan nog los onze stroom. Ja, um, jij ja, ik, ik, ja, moet eigenlijk gewoon naar een eigen accu. Ik snap best dat, ook dat als je een boerenbedrijf... als je, je hele, al die daken vol hebt gegooid... en ook nog een stuk landen volgooid, dat je je stroom niet allemaal zelf op kan maken. Maar goed, een normale huishouden zou zijn eigen stroom... toch wel moeten kunnen opmaken, zou je denken. Ja, maar ja, het is juist zo mooi als we met z'n allen... een soort crowdfunding-achtig idee... dat we met z'n allen het stroomnetwerk genereren. Ja, dan, dat uh, zou mooi zijn. Ja. Want dan heb je dat grote bedrijven... jouw stroom ook gebruiken. Ja. Dan wordt stroom gratis, wat fijn is. Ja. Gaat wel door... De afname ja, natuurlijk omhoog, maar... Um, ja, wordt, dan, ja, of ja of dat zo, dat het zou natuurlijk wel gegeven. mooi zijn. Overal wordt energie mee opgewekt. Elke beweging, elke ding, wordt energie mee opgewekt. Dus ik bedoel, ja, als dat allemaal zouden kunnen omzetten naar uh, energie die we, die we nodig hebben, zou dat geweldig zijn natuurlijk. Nou, ze gaan een uh, hoop te doen in ieder geval. Eerst maar weer dikkere kabels in de grond dan, hè. Dat moeten we natuurlijk. Oké. Okay. Ik vind hem nog steeds mooi. De nieuwe cd van Kurt Kurtville. Bottle it in. Het loopt tegen het laatste van het radioprogramma. Tegen het einde. Straks toch uh, nog wat berichtjes en straks. Uh, goedemorgen zand voor Kluivendel Hoogland Eerst Breven Kurt veel. Backwards. the bay but by then i was far away i was on the ground but looking straight into the sun but the sun went down and i couldn't find another one for a while for because it wasn't on burning feeling in my chest to fill the void of a long night unwatched by well the sun until the morn until when well the sun's reborn And so am I, from all the scorn buried deep within the psyche of my soul. I was standing down, but I was also on the run. On the radio talking with a friend of mine there was a no format because well we like it like that he was out of his mind and I was way out of mine. then everything went backwards with words coming out bad backwards and I appreciate him to the utmost degree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 En het idee geeft dat het jaren zeventig is. Volgens mij hebben ze gewoon een filmpje eroverheen gegooid zoals iedereen wat doet over zijn foto's of zijn filmpjes. En het grappige is wel dat iedereen lacht naar de camera en zwaait zie je mij wel. En tegenwoordig, als je met de camera tevoorschijn komt, dat dan mensen van... Nou, liever even niet, hè? ik even, even een moment voor mezelf. Ik hoef niet de hele tijd gefilmd te worden. Oh nee, ik wist niet dat je zo ja Jij deed het net ook bij ons zomaar opgewacht. Ja, ja, ja, je had moeten vragen, toestemming. Ja, daar dan ook. moet je toestemming vragen. Ja. Maar goed, in dit dat clipje... Toestemming. Ja, in dit clipje zie je dus iedereen gewoon heel... Verrassend naar die camera kijken. Oh, wat leuk, we worden gefilmd. Nou, even zwaaien, weet je wel. Dat Joee! is er niet meer bij, hoor. Die duikt weg, want stel je voor dat ze me even zien... op het moment dat ik er niet zo goed uitziet. Ja, nou, dat is heel vervelend. Ja, dat is waar. Ik merk het aan mijn eigen kinderen. Gewoon die echt, dat mag ik echt niet zomaar gaan filmen, hoor. Echt niet. Dan gaan ze weg met die camera. Ik zeg, ja, maar die zit straks een heel gat in jullie documentaire. In jullie, uh, documentaire. Tijdlijn, in jullie ja. tijdlijn, gewoon. <laughs> dan, dan film ik jullie alleen weer als jullie straks gaan trouwen. Ja, dat kan wel je filmen natuurlijk verder. Als ik het niks toch over filmen hebben. Nou, um, ja, uh, ik heb een berichtje over het bedrijf Ring. En voor de mensen die het uh, bedrijf Ring niet kennen. Het is een, bedrijf, een dochterbedrijf van Am Amazon. En uh, dat is een slimme deurbel... Die, uh, waar je dus kan aanbellen. en dan Ook met een camera. Maar die kun je op je telefoon bekijken. Oh, ja. En als je dan weg bent kun je ja. ook terugpraten. Van, joh, ja. ik ben even niet thuis. Ja. Uh, zet het pakketje oh, maar ja. uh, op de vuilnisbak. Ja, wat, wat zit hij nu naar binnen te kijken door mijn ramen? Dat is dan ja. reclame. Ja, precies. Ja. Ja. Um, maar ja, uh, yeah, het uh, bedrijf uh, staat nogal uh, uh, onder druk. Want uh, topmensen en technici van... Uh, Amazon-dochterbedrijf Ring konden ongestoord live meekijken... met de beelden die alle slimme camera's van Ring bij mensen thuis maakten. Uh, dat zeggen bronnen van de uh, in Intercept. Um, Ring maakte uh, smart home apparaten, zoals de deurbel, zoals yeah? ik al zei. En uh, uh, ja... Ze konden dus gewoon live meekijken bij en, mensen thuis. Ja, waarschijnlijk schijnt toch ook? Er zijn met die cameraatjes voor kinderen en zo die in de slaapkamers opgesteld worden. Ja ook. Om ja. heel makkelijk te hacken. Want ja, ja. iedereen is, neemt een makkelijk wachtwoord. Je hebt een. Uh, je hebt een website. Daar staan al die internetcamera's op. Ja. En dan. Uh, er zijn gewoon uh, programma's die over internet heen lopen. En die proberen gewoon standaard wachtwoorden en zo op dat soort Echt waar? er zijn gewoon programmetjes voor. En die. Uh, en daar kun je dus op die website kun je dus al die. Uh, Kijken, zo. Hè? Dus, oh ja, Dat uh, kunnen ze ook zien. Ja, okay. ja, ja, maak de link ja, maar even naar. Nou. <laughs> ja. Laten wij eraan ja, meewerken. We ja, ja, laten we ook ja, eens gaan okay. kijken. Dat leuk, zeg, zo'n ja. hobby. Dan dan we dan kijken je gelijk of... ook weer even. Zo, uh... We gaan hem zo horen, je gaat hem plaatsen. Ik moet even denken hoe die ook weer hij wij gaat. We gaan eraan meewerken. Dat moet een scoop kunnen hebben. Het artikel van de schijnt dus dat er een groep mensen is, die geloven dus dat okay. de Aarde plat is. De Flat Earth International Conference. Die houden Volgend jaar gaan ze een cruise houden om te laten zien... dat ze er niet van afvallen ja. en dat die gewoon echt heel vlak is. He? Maar ja, zeenavigatie navigatie bestaat alleen maar uit gratie... van het uitgangspunt dat de aarde rond is. Dat is een hele contradictie met wat ze, ze geloven. En Keijer, de kapitein, die legt wel uit... dat alleen al het bestaan van een GPS bewijst... dat de aarde bol is en niet vlak. Maar ja, zij zeggen met alles... ja, uh, ik, was, ik was er niet bij, dus het is niet waar. Dus uh, dat is wel heel grappig. En, ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd uh, wat er gaat gebeuren. En dus, als je, er is een site ook van hun. Ja? En dan zie je dus gewoon... Echt, dat er ook allemaal speakers zijn. Ja. Heel grappig. En dus nou, we, we gaan het in de gaten houden. We houden jullie op de hoogte. Af en toe komt de duiter erop. op dit, hè. Af en toe duikt het weer op. De aarde is plat. Echt waar. Ik heb, ik, ik heb geen bewijs gewoon dat die rond is. Echt niet. Nou goed. Goed, dit was Toebak Leef. Straks natuurlijk ook een goeiemorgen zandvoort. Live ja. naar het Tel Hoogland. We spreken elkaar weer uh, volgende week voor een nieuwe aflevering. Maak ja, er uh, een mooie weekend. weekend van. Hoi, hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.